Hoi, en, uh, ja. hoi, hoi. Laten we beginnen met uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, ja, we beginnen even met... Moet uh, ik even een schermpje erbij halen. <tie> ja, we beginnen met, met, met, met, met... De staatsschuldmeter. Die staat op uh, 392,5 miljard in het uh, rood. Ja, en... Dan hebben we nog de olie. Die staat op uh, 58 dollar. En... Even kijken hoor. Het goud is... Uh, 1557 dollar. -tjes. Ja. Uh, Petrojaans. En dan hebben we natuurlijk de Marihuana-index. Uh, die is omhoog gegaan. Die staat op 126.09. Uh, uh, ja, en... Voordat we de fertility index doen... nog even de Bitcoin. Want die is helemaal omhoog gegaan.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 Ja, hè, nieuw jaar, nieuwe indexen. Uh, nou, de cijfers uh, zien er allemaal prachtig uit. Uh, er zitten bekende bewegingen uh, in. Uh, plaatjes uh, zien er goed uit. Uh, als we het hebben over het aantal liters verschoten zaad per uh, geboren kind. Het is nu mm, uh, wel zo dat uh, uh, de volume enorm aan het uh, dalen is.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 Uh, mm -hmm. ...ja, daar komt geen lozing bij aan te pas. Terwijl maar aan de andere kant... Geen spontane. Geen spontane. Terwijl aan de andere kant er natuurlijk ook geen uh, verwekking plaatsvindt. Maar ja, mm. omdat het uh, allemaal zo uh, incompatible is... Uh, ...zal deze trend uh, geleidelijk uitsterven, denken we. Maar de millennials hebben zich een beetje uit de markt teruggetrokken. Absoluut, ja. Want, uh, nou ja, je hoeft de media...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 Nee, nee, nee, de, nee kijk, ah, ja, bij het gaat ook om het, om het oh, geven. het gaat om het ja, geven. kijk, mijn anus gelid laten worden, dat snap ik nog wel, maar yes. dat, dat, dat, ja, dan heb je totaal geen wederkerigheid natuurlijk, als je alleen maar ja, in de wereld staat van, en ik zeg ook niet dat alles dat moet weer geven, nemen, te he? zijn, maar...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 Ik bedoel, uh, nou, ook zo, als, als het, het gaat om anussen. Krijgen. Sorry? Ik zeg dat ook je een soort anusbeflapjes om... krijgt. Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar ook als het gaat om anussen, als Unilever een gat in de markt ziet, dan, uh, dan zullen ze daarin stappen. Ik het ook als het een anus is. Goed, beste mensen. Knogwereld Ja, bijvoorbeeld. Ja. Laat u anders lekker smaken. <laughs> ja, maar goed, uh, ja, we hebben wat uh, berichten hier ook. Alles ja, blijft en, ons uh, zo hangen, hè? Ja, Die kunnen we ja, ja, in, ja. Uh, best wel uh, een hoop berichten. Dus, uh, ja, laten we beginnen met de prijzen in 2019. Uh, het hardst gestegen in 17 jaar. Ja.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 Ja, dus het, uh, het is niet alleen, Ja, het prijs is al hard gestegen, maar goed, het loon is ook omhoog gegaan. Dus eigenlijk is het uh, al met alles. Uh, zeg maar, de koopkracht ongeveer gelijk gebleven. Ja, tenzij je gewoon in het buitenland gaat kopen. <lacht> Even de grens overgaat. Ja, dat kan, ja. Ja, maar dan moet je weer importeren. En dit nou. soort cijfers. dit soort cijfers wordt ontzettend hard gemanipuleerd. Want de rekenwijze van.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 En dan is hetzelfde uh, dingen. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld ook uh, spaghetti. Maar die heb je ook in duizend verschillende prijzen. Dus als het gaat uh, 100 gram pasta, dan weet je hetzelfde verhaal. Ja. heel veel mee gespeeld wordt. Ja. Ja. ja, maar er zijn nog meer dingen die uh, duurder worden. Oh ja, hier ook. Een scanauto. Uh, ja, sorry. Scanauto's Amsterdam. Fotograferen etalages voor de heffing van de nieuwe belasting. Het gaat dan, uh, een belasting op reclameuitingen. Om die schermauto oh, te betalen, hè? Ja. Maar dat is reclame reclameuitingen die zeg maar plat op het glas zitten, hè? Want je had vroeger had je natuurlijk ja. altijd al, heb je nog steeds de precario die winkeliers om betalen voor dingen die uitsteken in de ja. openbare ruimtes. de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 <laughs> belastingen. Ja. Uh, dat soort vragen kun je altijd uh, stellen aan de uh, infobalie van de gemeente. Oh, dat is goed. <laughs> ja, er is altijd een infobalie waar uh, iemand uh, zit te wachten op dat soort vragen. Fijn. Ja. Ja. Maar ik heb nee, wel mijn telefoon kost, terwijl de pan uitdrijft. De... Nee, je kunt ook een e-mailtje schrijven.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 Vandaar dat nou aan? Omdat jij zoveel vragen stelt, moeten ze nou die, uh, die belasting omhoog gooien, denk ik. Ja, dat is wel Ja, ja. ja de, ik heb even opgezocht. De gemeente Amsterdam heeft een uh, contactformulier. Dus je kunt gewoon op de site. En dan kun je daar via het contactformulier je vragen stellen. Ja. Nou, ik zal er even over nadenken. Of ik maar ik woon dus zelf niet in Amsterdam. Hè, dus op mij heeft het eigenlijk geen toekomst. Nee, maar tip voor de Amsterdammers dus. Ja, zeker.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 Want als jij een te oude auto hebt, dan mag je dus die ook niet in Amsterdam parkeren. Zo, uh... je, je mag zelfs niet eens in een auto, uh, daar heb ik zo nog een bericht over, in een auto slapen. Kan je over beboet worden. Maar ook als je even lekker in een auto aan het wippen bent. Ook als je even lekker in een auto aan het wippen bent, dan mag dat ook niet, hè? Ook niet in het los, of zo. Dat ja, weet ik niet. Ik, ik ken toevallig, ik was iemand gesproken die was even lekker aan het wippen met, met een scharotje. En uh, ja, op uh, de een keer een tik op het raam zat er een agent. <laughs> Wat zijn we hier aan het doen? En dan kreeg hij een bon. <laughs> ja. Dat was het nou, ja. zelf, ja. <laughs> ja, die agent die hoopte er ook geen bovenheen te mogen. Denk het. We, we betalen het wel af in Natura. Ja, ja. <laughs> maar Henk heeft hier een bij? Nou ja, kijk, dit is denk ik. Uh...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 Maar je merkt dat als je, als, je, als, je, als je in zo'n stad gewoon helemaal geen toeristen meer komen, dan gaan ze dat ook in de portemonnee merken. Dus ik bedoel, die toeristen komen wel allemaal geld brengen naar zo'n stad toe. Zo'n stad die verdient er gewoon aan. Ik bedoel, dus ze gaan naar het Rijksmuseum. Ze gaan een rondvaart doen op de grachten. Van Gogh Museum meepakken. En even wat zijpen hier en daar. En naar de restaurants. En daar betalen ze ook gewoon belasting. Ja.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 En uh, vervolgens gaat hij dus inderdaad in zijn auto liggen. Nou, hij lag nog geen kwartier en er wordt op, op de ruit geklopt Van de politie: van, uh, gaat u maar mooi uit de auto en we geven zo hek een boete. Weet je wat het kost om een uur je auto te parkeren in het centrum van Amsterdam? Daar kun je, ja, je is hier... van een teach. In mijn dorp kun je daar een hotel van huren. <laughs> <Voor het naam. laughs> maar ja, goed. Volgens mij was het laatst opgehoogd naar 7,50 euro per uur. Zee.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 Het is een rare dynamiek. Ja. Als je op bepaalde plekken in een samenleving, zeker in de ja, dan kun je gewoon enorme grote fouten maken zonder enige consequentie. Ja, precies. Anderen moeten uithuilen en opnieuw beginnen. Of in ieder geval ergens een tijdje op de blaren zitten. En...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 Gelach. mag je met je hoofd op het toetsen. Ja, maar wat er is bijgebleven is uh, dat als je dus gaat zoeken naar inderdaad eigenlijk de machtigste man van de gemeente. dan was het niet de burgemeester, maar de gemeentesecretaris. Okay. Hij, uh, hij zet ook alvast zijn handtekening onder en zo. Uh, uh. En, uh, en, en wat voor belangrijk... salaris heeft hij? Uh, nou, wel de hoogste van het uh, ambtenarenapparaat.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 Ja, nou, ik kan er niet rauwig om zijn, laat ik het zo zeggen. En, want ja, iemand moet er verantwoordelijk voor zijn, wordt hier ook voor betaald. En nou, hij krijgt gewoon gelijk weer onderdak. Dus uh, ja, meneer Uilenbroek hoeft zich geen broek vol te huilen in ieder geval. Hmm. Ik zit nog even te kijken, want hij heeft nog steeds nevenfuncties. En een van die functies is, als is voormalige werkgever, uh, Daar is je werkzaam als buitengewoon adviseur.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 Echt heel humanitair, maar ja goed, het was niet afgesproken. of was niet de bedoeling, dus uh, dat uh, feestje ging niet door. Ah, oké, okay. maar is dat dus niet vijfgeweging? Zo... Nee, nee, dat dan weer niet. Nee, het is heel idealistisch allemaal. Oké. Okay. Ja, ja, nou ja, het is zo heel uh, open denk ik. Hè. ik bedoel, wat was hun doelstelling, zei je? Stu uh, studenten in... hulp bieden in uh, crisisgebieden. Ja, hè. wat voor hulp in welke gebieden? Uh, als je dat al openlaat, dan. Ja, dan vindt er al heel snel een verbuiging uh, plaats. Maar ik moet wel zeggen. Ik heb ook wel eens met uh, subsidiegeld uh, uh, gehandeld. Daar hebben we hebben ook hier ook wel in de uitzending over gehad. Maar dat ging over 5000 euro. Maar daar zei ik altijd van voor onder een miljoen gaan we geen uh, rare dingen doen. Als je dan 1,2 uh, doet, ja, nou, je verdeelt het wel met z'n drieën, dus het is eigenlijk nog steeds goedkoop. Uh, <lacht> ja, maar dan, dan, dan, heeft het nog een beetje nut om een beetje te verduisteren, te frauderen, te Daar wordt ze ook van beschuldigd, toch? Uh, subsidiefraude. Nee. Ja, ja, ja. Ze worden ervan uh, beschuldigd dat dat geld eigenlijk in de... Dat hebben ze in een eigen stichting gestopt. En het was bedoeld als ja. geld voor de universiteit. Ja. En één van hen is ontslagen. Ik weet niet waarom die anderen dan uh, zijn ontslagen. Er zijn ook arbeidsrechtelijke maatregelen genomen. Want mm. dit, dit, het faculteitsbestuur zegt dat het vertrouwen.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 Goed, ik, heb, verder in. ik heb één keer, uh, was toen nog guldens. Net uh, voordat het allemaal werd ingevoerd. Mm. Uh, nog uh, 1 miljoen uh, gulden aan uh, Europese subsidie weggepist zien worden. Dat was, uh, uh, in geloof uh, bij de Golsvest. In ieder geval in uh, Enschede. Uh, de Goolsvest is daar het stadion. En dat ging dan over uh, it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 Dus als je een neus hebt voordat ze subsidies, uh, ga er vooral op vals, op af. Maar weet je, ga, ja, uh, ga niet valsheid en geschriften plegen. Ik bedoel, uh, ja, weet je, pissen het dan een beetje creatief weg. Hè? Ik denk geval... dat het enige probleem van, van, van deze gasten was, van die, uh, die, de universiteit, dat ze misschien dat ze niet uh, toestemming hadden gevraagd bij de juiste persoon of zo, of...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 Ik denk dat dat het is. Ja. En, uh, en het ja. begint, uh, denk ik, eerst met een, uh, met een tientje en het eindigt met 1,2 miljoen euro of zo. Ja. Zoiets zal het wel ja, zijn. Het is een beetje als, alsof je een open portemonnee ziet liggen en denk je nou, wat zal ik er nou eens mee doen? Ja. Ja. ja. Uh, nee, uh, goed. Dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Uh, ja, dan komen de acillepootjes. Het uh, kabinet maakt eigen plannen van het terugsturen van asielzoekers niet waar. Wie had dat gedaan? Ja, uh, dat wil ik wel even toelichten. Dit had ik er ingezet. Want het kabinet dat heeft het er altijd over naar, uh, voor, met name naar die mensen uit de volkswijken. Die altijd kritiek hebben daarop. En te zeggen ja, asielzoekers die komen onze banen inpikken.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 Ja, Volgens dus, mij dus nou over... bestaat, nou bestaat dit probleem al sinds de oprichting van de COA ja. ja, ja. Maar met, illegaal, yeah. even voor de heldere, met illegaal, illegaliteit bedoel ik niet dat ze, uh, zeg maar, criminele handelingen verrichten als in diefstal of mensenoverval of dat soort dingen. Gewoon nee, nee, illegaal nee, als is... in de zin, ze hebben, ze hebben geen status. En ja, dus mogen ja. ze hier officieel niet zijn. Klopt. Cool. Uh, nee, um... Nou ja, kijk, uh, uh, de Verenigde Staten hebben uh, als een van de weinige landen uh, kort geleden uh, dus juist die status van de asielzoekvragen eigenlijk gecriminaliseerd. Waar uh, je in het proces zeg maar, uh, van een asielaanvraag, uh, uh, dan moet je in ieder geval eerst over de grenzen heen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 Oh ja, het is ook Kissingstijd, hè? het is, Christische Christische tijd. Tijd. Het is gewoon echt prikpraat geworden. Terwijl. terwijl de, de oplossing is zo simpel eigenlijk, hè? Als ze nou Lieberland erkennen, dan kennen ze allemaal die vluchtelingen hier naartoe sturen. Ja. ja, ja. moeten ze alleen Lieberland erkennen. Ja, ja. Moeten die vluchtelingen er ook nog naartoe willen, hè? Ja, dat is ja. ook zo. Ja. En dan worden ze hier ook weer, hier ook weer afgewezen, waarschijnlijk. Ja.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 Ik heb in de periode dat ik op Wonderland stond, uh, mezelf uitgeschreven bij de gemeentelijke oh, dat was... basisadministratie. En heb ik dus, oh. ik leef nu vijf jaar zonder, uh, zonder adres eigenlijk. Maar ja, nou, je ziet het hoe adresloos ik ben, ik zal het dat regelen. Maar um, ja, dat is, je, jezelf uitschrijft uit de gemeentelijke basisadministratie, dan bouw je geen AOW op, dan ben je ook niet plicht om je te verzekeren. Uh, dan kun je op dat moment natuurlijk ook geen aanspraak maken op uitkeringen of uh, ander soort uh, staatssteun. Maar dat uh, ja, doen nog meer doe meer mensen op die manier. Hm. Maar je, je kan gewoon wel prima ja, leven. Als, huh? als, als je dat zou willen, dan kun je ook gewoon laten registreren als gemoedsbezwaar. Ja. kun je wel, maar dan hoef je nog steeds niet die verzekeringen te betalen. Ja. Mm -hmm. Maar ja, dat pakken ze het op een andere manier, want als je gemoedsbezwaard bent, dan betaal je een andere kostentafel in de plaats. Dus dan uh, noemen ze het geen verzekering, maar dan noemen ze het kosten en noemen ze het gezondheidskost, zoiets. Ja, en dan komt het op een persoonlijke spaarrekening. Ik ben namelijk gemoedsbezwaard, dus ik, uh, ik kan er ook gewoon voor declareren. Als ik ziektekosten zie, heb die onder de basisverzekering vallen, dan krijg ja. ik die gewoon vergoed één keer per jaar. Mm. Ja, er was laatst een heel artikel over een uh, aantal van die mensen die dat op die manier doen.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 Ja, uh, wacht even, bepaalde strikt genomen zijn ze het allemaal, hè? want zeker is het meest onheilige wat je maar kan doen, want het is Gods wil. En als jij jezelf daartegen gaat beschermen, dan ben je tegen God bezig. Dus uh, als jij je uh, uh, moet overlijden door een botbreuk, dan is het zo. Nou, is... Maar dat is dus een, een wat andere dynamiek, hè. Dus...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 Nou ja, dat is een extra dimensie daaraan, hè. Dus, uh, ehm... Ja, het Europa... vrienden een applausje. Ja. Is klaar. Nou ja, kijk, de behoefte aan cryptocurrency, hè, is ook om, uh, in ieder geval buiten het financiële systeem, uh, om daar je eigen vrijheid meer uh, te vinden. Hè? En, uh, en er zijn ook mensen, uh, die willen dan of of van de grid af, hè? dus... Uh,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 een uh, inval geweest daar. van de Britse Marine. Omdat het uh, de Engeland veel te eng werd. Uh, dat één zo'n man daar een uh, eigen <laughs> <laughs> status had te creëren. Oeh, ja, Een is dus, een complete uh, mari marinefregat uh, daar naartoe uh, gevaren. Van de uh, Britse Marine. Maar ja, het, het is wel dichter bij de roots van mensen, weet je wel. Om gewoon je eigen uh, clan. Uit te kunnen kiezen. En in plaats van dat je door, nou laten we zeggen, Mark Rutte, een bepaalde identiteit door de strot wordt geduwd, van nou, dit is wat Nederland is en daar hoor je, hoor je dan bij. En ja, maar wat nou als dat dan helemaal niet zo voelt, snap je? Zijn er dan ja, echt geen alternatieven?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 Alternatief als dat jij met een WK voetbal voor de televisie zat, de juiste voor oranje. Dat was, was geen, was maar één, één gedachte. En ja, dat, dat, dat tunnel, die tunnelvisie, die gaat denk ik er ook voor zorgen dat het nu dus, of dat het op een gegeven moment gaat, dat ook tegen je werken. Dus hij heeft heel lang, heel veel volkspoed gebracht omdat iedereen als één persoon erachter stond. Om het gewoon even zo uit te drukken.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 Maar, uh, Rick, je denkt die, uh, die, die piek, want het gaat, uh, de, de, de, de, we hebben een enorme vergrijzing. Dat zijn vaak die, die babyboomers, hè, die er nu aankomen. Dat is een enorme berg uh, grijs haar, zeg maar. Maar is, dan, is dat al, een tijdelijke heen? piek? Ja, die zijn er al. <laughs>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 En dan wordt er gewoon continu eh, met eh, dragen gemorreld. En eh, ja, en dat schept ook heel veel eh, onrust bij mensen die, we zeggen, gewoon ter goede trouw zich aan dit systeem hebben eh, overgegeven. En dat we nu op dit eh, punt zijn, zeg maar, ja, dat was voor nou, meer dan 90%, ik zeg wel meer dan eh, 98%, gewoon onvoorstelbaar. Ehm mm uh, ik weet niet eens of de opstellers van het pensioen uh, hier nog aan gedacht hebben. Dat we hier zouden ja. zitten, uh, zeg maar. Uh, terwijl ja, het, het fundamentele idee is gewoon van kun je tijdens je werkzame leven sowieso uh, iets doen om jezelf een, een, uh, goede, uh, van een goede oude dag uh, te voorzien. En, uh, maar ja, een van de problemen waardoor dit systeem hier ook valt is...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 dag omdat dat de een op de andere dag gewoon exit is. Uh, en dan worden er sancties uitgeschreven en dan, ja, moet jij je daaraan, uh, nu of met Iran zelf het verhaal, wat was dat alweer, mochten er ge, bepaalde uh, bedrijven, moesten al hun medewerkers uit een bepaald land gaan slaan, omdat Amerika sancties, volgens mij was dat met uh, Chinezen die werkten bij, uh, ah, weet ik niet precies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 Of voor het stimuleren van zonnepanelen en finis dus bijvoorbeeld. Uh, ja, daar ga ik toch wel een beetje achter mijn horen krabben. Want ik denk het is wel andermans geld wat je daaruit geeft. Ik uh, heb van de week een filmpje op Café Weltschmerz gezien. Tussen, een gesprek tussen uh, Paul Buitink en Willem Middelkoop. waarin Willem Middelkoop en Paul Buitink, eigenlijk we allebei wel eens praten in hetzelfde staart, zeggen dat de klimaat.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 Het, uh, in alle landen waar ze staan Duitsland en zo uh, zetten ze die dingen nog wel aan de grens <laughs> dus, uh, ja ja ja, ja. <laughs> ja. als ze ontploffen dan hebben andere belastingbetalers uh, er ook last van Ja. Dus, uh, het, het is een bepaalde dynamiek hè. dus uh, ja maar dat is het is het, hetzelfde probleem ook we hebben verschillende generaties hebben ook gewoon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 ...dat een bitcoin gebruiker niet aan het klimaat zou denken... ...dat weerspreek ik bij deze. Uh, de meeste uh, bitcoin farms uh, die zitten in IJsland op, op een gijzer hè. Dus die ja, halen gewoon energie uit de gijzer. Maar eerder uh, op de uitzending zei je nog dat de bitcoin een spaarmiddel is... ...geen betaalmiddel. Dus ja, ik weet okay. niet hoe je dat maar Nee, maar die andere crypto wel. Ik bedoel, bitcoin cash okay. is uh, echt bedoeld als betaalmiddel hè. Okay. Je kan heel die crypto... Ja, okay, echt, uh, daar kun je gewoon mee in, in de winkel betalen... Uh.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 Ja, die kernenergie hebben we net gehad, hè, dat van Rosanne Herzbergen, wat we nog even hebben overgeslagen. Ik had het over die elektrische auto's. Ja, maar, die, uh, oorlogen, die staat niet op het dat... programma. Ja, maar ik had even genoemd dat die 400.000 uh, Duitse banen waren footsie, hè Omdat die zouden, in de toekomst zouden die verloren gaan. Uh, en toen, maar ik las een ander bericht. Daar had dus uh, iemand zijn, zijn test gezet en van een Nederlander in, du in Duitsland was hij in de fik gezet. En dan stond daarbij dat hij door een Tesla-hater in de fik was gezet. En ik dacht, dus, hoe kan iemand nou Tesla gaan haten? Wat zit daar voor gedachten achter, hè? Maar toen ik dat die andere bedrijf zag van die honderdduizend baan in Duitsland... Ja, dat zou kunnen. Die, die graag zijn baan in de auto-industrie behouden en, en denkt Want, van, hé, uh, hey, uh, met al die elektrische auto's raak ik mijn baan kwijt. Nou, ik, volgens mij heb ik wel een idee hoe mensen Tesla's kunnen uh, <laughs> haten. Ehm... Um... <laughs>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 Ja, sterker nog, die, er is nu zelfs zo, en er is nu zelfs een bepaalde dynamiek uh -huh. uh, dat uh, er wordt nog net niet gejuicht voor als er een uh, dieseldampende Amerikaan voorbij rijdt. Oké. Okay. Uh -huh. Ja. Um, oh ten, ik heb het even bijgezocht. H-A-U-T-A-I-N. Um, ja, precies. Um, ja, je moet het niet verwarren met haute cuisine. Het lijkt soms wel een beetje op elkaar. Mijn broer is kok. En uh, <laughs> ik kan geen balletje gehakt meer eten, zeg maar. <laughs> dat is de min. Uh, uh, ja. um, er is nu een bepaalde dynamiek uh, van dat uh, slecht is nu uh, goed.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 En iedereen... Hey. Well, ja. Maar misschien blijft het water even schaars, weet je wel. En maak je ja. het toch nog schaarser. En, Ik weet, uh, 70% van deze planeet uh, is gewoon water. Dus dat... Ja. En, en de aarde warmt op, dus er verdampt steeds meer water. Natuurlijk. Maar ja, het probleem is... komt weer is als regen naar beneden. <laughs> ja. Het probleem is natuurlijk ook, hè, we douchen met uh, drinkwater. Dat is eigenlijk ook onvoorstelbaar. Ja, eigenlijk ja. zou dat er een ander soort uh, water moeten zijn. Maar het wordt steeds je zuiverder. Hebt... Ik bedoel, dit ja. is juist een hele mooie trend. Dat, vroeger kwam er allemaal donkerbruin water uit, dat ding, weet je wel.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 Uh, dat zou zomaar weer kunnen, dat zou zomaar weer kunnen. Het uh, zal in Nederland uh. beginnen door onze unieke ja. ligging. Ik ga jou iets verklappen, maar er zijn al kranen waar bier uit komt, weet jij dat? <laughs> ja, <laughs> bier toch. Uh. Uh, we hebben zo, zo natuurlijk een unieke ligging, hè? dus we uh, hebben het roergebied voor ons en ik weet uh, allemaal uh, niet meer. Yes. Uh, en uh, ja...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 Nog even over dat, uh, dat bier uit de kraan. Uh, misschien ken je het festival wel, de Zwarte Cross. Yeah, daar hebben ze dus goed. gewoon een pijpleiding gelegd van de Goalsfabriek na dat festival toe. Dus daar komt het eigenlijk letterlijk uit de kraan. Ja, ja, ja. En hoe ver staat het van een groosfabriek af dan? Dat zou ik niet denken, hoog uit de pakjes of zo. ja. Yeah.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 Ja, is wel een maar eh, maar we dan, ver, dan maakt het want, niet meer uit wie erop treedt. Dat bedoel ik al. Het niet uit wat daar speelt. Want we hebben een directe bierlijn met de dus ja, ja, Maar daar gaat een groot gedeelte van het publiek wel met de trekker naartoe, toch? Dus dat weer wat anders. Een de, deel wel, ja. Ja hoor, ja. er komen zeker wel veel boeren daar. Ja. Ja. Nee, echt op de trekker. Letterlijk op de trekker. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat klopt. Maar we eh, moeten even verder. Niks moet ver? ja. goed, hè, Johan? Niks moet hè.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 We hebben het daar vorige week natuurlijk ook over gehad, over Harry en Meghan en dat uh, de Amerikaanse fiscus uh, achter ze aan zat. Uh, en voor de duidelijkheid, voor uh, degene die nog niet snapt, dus het alleen... gaat hier om Harry en Meghan. <laughs> ja, ja, ja, en dus uh, de Queen Elizabeth die. zal uh, gaan, inderdaad. Uh, maar het hele verhaal is dus dat uh, uh, zij wilde eigenlijk meer afstand tot het Engelse koningshuis. Ze wilde al het gedoe eromheen ook niet. En misschien. ...iets te maken met die fiscus. ...maar in ieder geval willen ze de ver, zich verre van houden... ...en dus verhuizen ze nu ook naar Canada... Dus we een beetje teruggetrokken... in het kopen, spelen. Uh, ja, en natuurlijk... Uh, uh, ...zijn moeder... Uh, ...die heeft natuurlijk op een gegeven moment... ...tegen een betonpaal uh, in Parijs uh, geleefd... ...dat uh, ja. is er waarschijnlijk ook niet... ...in de koude kleren gaan zitten... ...dus ik, uh, ik, ik kan me de behoefte uh. wel voorstellen... Ja. ...maar... ...ja, er zijn mensen die... Uh, ja, dat is ook zo'n in Nederland zo programma, Blauw Bloed en zo. Er zijn mensen die daar toch vol voor gaan, hè, voor het uh, Koningshuis. <laughs> nee. Ja, het is een hele rare religie, inderdaad. Ja. Ja, je hebt mensen en, die heel uh, erg in geloven en uh, het heeft ja. allemaal zo'n tyrolantijntjes, net als de katholieke kerk. ja. Dus, uh,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 Nee, nee, nee, nee, en dan hoor ik zo'n man en ik weet nou precies wat hij zei. Ja, ik heb twee hondjes uh, van die, uh, van, die, uh, van, die uh, van die knuffelbeesten in het hekje gestopt, omdat ik wist dat Klaus van honden houdt. <lacht> uh, ja, en dat soort <lacht> mensen zijn gewoon stem, stem bevoegd, weet je. Ja, ja, ja. Dat heeft dan stemrecht. En ik Johan. zal het ook nooit meer vergeten. <laughs> uh, uh, uh, ja, uh, wil er iemand nog iets over zeggen? Uh, nee, nee, Weet we ja. je, we hebben veel geluk namens Keihard Raad. Nee, want we hebben het over het Koningshuis en de hele uitzending uh, valt uit elkaar. Die <laughs> uh, uh, kijk wel uit. <laughs> ja.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 Ja, uh, je moet jezelf niet uitroepen, uh, je moet door God worden geroepen. Ja, ja, maar ik, ja, goed, ja, ik heb het zo gedaan, maar nee, nee, nee, nee dat hangt er vanaf. Je kan ook een atheïstische keizer zijn. <lacht> maar ik heb in dit geval, ik, ik, heb, ik heb een God en dat is de, die heeft de grootste lul tevens. Dus uh, ik had tegen iedere gelovige gezegd: mijn God heeft een grotere lul dan die van jou. <laughs> mijn god heeft het grootste nul dus een hele luie neger die de hele dag in de hangmat ligt en als je je dan afvraagt van waarom is er zoveel ellende in de wereld ja. ja, mijn god ligt gewoon de hele dag in de hangmat en doet er geen ene fuck voor Je loopt alleen maar te blowen en die vindt het allemaal best, weet je wel dus ja, die god heeft mij tot keizer uitgeroepen om het gezeik af te zijn maar dan nou, krijg ik dat, dit overtuigend uh, <laughs> nou, je moet, ik zou het gewoon ineens in niet.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 Echt met kop en schouder boven alles en iedereen uitstak. Qua punt, bij de stemmen ja, Stemmenterring. Letterlijk met kop en schouder boven, boven mensen uitstak, want die man die heeft een laars op zijn kop. <laughs> ja, ook nog een laars, ja. die dus moet je ook meerekenen. Het is inderdaad nou, Furman Supreme. Als je, <laughs> die, precies. Ja? Ik wou zeggen, als je het nu nog niet weet. <laughs> Even kijken, wat heeft hij gewonnen? Is hij nou, zeg maar, uh, de nieuwe Gary? Nee, nee ze hebben, ja, nou, ja, hij wordt misschien de nieuwe Gary Johnson, inderdaad. Maar nee. het is, uh, er is een, een, een, een voorronde en, en ze beginnen, ja, bij iedere staat wordt dan geteld, zeg maar. Hè? Er wordt een stemming gedaan. En dit ging dan over New Hampshire, maar je moet niet vergeten, uh, hij komt uit New Hampshire. Hij is een heel bekend personage in uh, de, de, de Free State. Dat is een, een, een groep libertariërs die daar uh, wonen. En ja, die hebben natuurlijk massaal op hem gestemd. <laughs> dus de vraag is of bij alle 49 andere staten hij het ook gaat worden. Dus, uh, Oké. Okay. In ieder geval, ja, het is een, goed, een goede start voor... Uh, dit, was de, dit, was, dit was de eerste stemming trouwens, hè? de eerste... Uh, Stemronde. Is er zijn nog 49 ja, nou, te gaan. Uh, je hoeft geen voorronde te houden, hè? Als je er geen zin meer in hebt, hoe hm, niet? Ja, uh, hoeft niet, nee, dus, nee, nee. Uh, volgens mij uh, gaan de Republikeinen die, die steven erop af om geen voorronde te houden. Uh, uh, uh, uh, die hebben uh, zo'n uh, geloof in een uh, uh, leider goud, mm -hmm. gele, oranje leider. Dat uh, ja, er kan gewoon geen kandidaat tegen uh, op. Ja. ja. Dus het hoeft niet. Ja. En dat hoe het met die democraten is gegaan, hoeveel hadden ze er? Twintig, dertig? Ja, zeventig ja. geloof ik al. Net zoals ja. Nederlandse partijen uh, meedoen. Ja. Ja, dat, dat, ja, is is. <laughs> dat is toch gewoon absurd?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 wordt aangezien kan ik nog meer begrijpen, zeg maar, dan uh, 30 kandidaten. Nou, dat is in wat ik kies, hè. Net is een supermarkt. Ja. <laughs> ja, geval, maar, uh, ja, ver, ja. ja, maar wat, ik, uh, wat ik, ik, ik volg nu, bijna dagelijks volg ik de Amerikaanse politiek, uh, terwijl ik andere dingen aan het ja. doen ben, met uh, zo'n YouTube-kanaal uh, aanstaan, en...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 Uh, nou, nee, dat was uh, omdat hij een week lang uh, niet gebombardeerd had. Er was niet zo specifiek verbonden uh, uh, <laughs> aan, uh, aan... Dat paard, was nog uh... voordat hij president was, hè? <laughs> ja, ja, het was een soort uh, aanmoedigingsprijs. Maar het mooie ja. is... Hij moet uh, nog president worden en in die week dat hij nog geen president was... had hij geen en een lang niet gebombardeerd. Ja. <laughs> uh, ja. ja. Het was echt voordat hij nog de kans kreeg om... Uh, te bombarderen. Ja. En vervolgens heeft hij acht jaar lang gebombardeerd. Ja, <laughs> ja drone strikes dan, hè. Ja. ja uh, dus, er zijn in ieder geval een hoop mensen bij dood gegaan. Kinderen, vrouwen... Ja, ja, en ik denk dat heel veel mensen die zo juichen voor Trump ook niet weten van welke he maatregelen hij neemt. Bombarderen uh, gaat yeah. nog gewoon door hoor, dus... So, uh, nou ja, ook, ook gewoon bombarderen, maar ook gewoon van uh, welke... De ruimtes Trump biedt aan uh, de corporocratie. Corpor dus gewoon de rijke ja. baasen die, uh, ja, die gewoon uh, de regels uitmaken daar. In plaats van uh, democratie. En daar gaan heel veel mensen ook nog cynischer van worden. En nog uh, ja. meer van de politiek afkeren. Het, uh, ja. Ja, hoe is dat? Kijk, je, je hebt een bepaalde participatiegraad nodig.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 de Verenigde Staten gewoon verdient. Hij, uh, hij heeft vorige verkiezingen beloofde hij iedereen toch een pony. Uh, ja, nog steeds, heeft hij heeft die beloofd nog steeds. <laughs> nog steeds. Iedereen een <laughs> gratis. En, en uh, mandatory, uh, mandatory to toothbrush uh, los. Ja, <laughs> ik vind, de, <laughs> ik vind uh, de toetreding van, van uh, Vernon uh, Supreme en dat soort uh, aan de verkiezingen vind ik zeg maar uh, uh, helender hè, dan uh,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 <laughs> wat, uh, ja ik, ik ga ik hem bedoel... binnenkort uitnodigen ik denk echt, uh, ik, zat, ik zat te overwegen John McAfee binnenkort uit te nodigen maar, uh, ja na deze overwinning moeten we gewoon uh, Firmus Supreme in de uitzending halen dus, uh, ik denk, ga ik ja? ik denk uh, dat hij uh, hele mooie uh, standpunten heeft, ja zeker weten dus laat ja, Heel veel mensen. Je ja, ja. kent ook een paar van hem. Ja, ja, ja, ja. Die, die, iedereen, iedereen een pony, hè. Dus uh, hij ja, ja. een pony-based, uh, pony economy. Dus uh, met, met ponies. En uh, verplichte tandenpoetswetgeving. Uh, dus uh, ja. iedereen moet verplicht uh, tandenpoetsen. <laughs> en uh, wat is goed voor je. <laughs> ja.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 In Nederland heb je volgens mij ook wel zoiets uh, nou, gehad. Ja, ja, ja de reageringspartij was dat. In 1980 ja? geloof ik. Ja. Ja. Dat was ja, ook zo'n performance artist. Die, uh, die wilde eigenlijk de hele politiek uh, ja, belachelijk maken. Ja. En je had, heel lang geleden had je bij een lokale verkiezing had je nog een zwerver. Die, uh, die op een lijst was gezet. Dus, uh, zwerver had je maar. Oh ja, die, ja. Uh, die uh,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 Begin jaren negentig. Volgens mij negentig dat een, de dat een laatste uh, verkiezing was. Ja, okay. ja bij ernaar, de wakker bij, bij ons bij de supermarkt, uh, bij de parkeerplaats, er wordt okay. nog steeds uh, loesje posters geplakt hè? Uh, ja, nou ja, uiteindelijk uh, zijn ze natuurlijk daarbij uh, uh, gaan houden. Maar ja, goed, uh, zo heel veel is er eigenlijk ook niet nodig uh, om, uh, ja. ik bedoel, nou ja, je hebt er wel, uh, jij weet ja. dat. Wat heb je nodig om. Uh, je, hebt die, uh, je hebt handtekeningen nodig. In, ja, het zijn geen provincies, maar kiesdistricten of zo. Heb je. Nee, prov uh, ja, provincies, geloof ik. Ja. Ja, Rick, jij weet het wel. Hè? Je moet in een bepaald hoeveelheid handtekeningen verzamelen. Oh, uh, kies... Het hangt vanaf wat voor soort verkiezingen je hebt. Maar je hebt bij iedere verkiezing heb je zelf maar een soort. En die kiesdistricten, dan moet je dan, uh, afhankelijk van de verkiezing, 20 of 30 uh, ondersteuningsverklaringen verzamelen voordat je mee kunt doen. Ja, ja. ja. Uh, ja. waaronder een paar in Bonaire. En verder moet je dan nog een bedrag uh, inleggen. En dan doe je al mee. En want, uh, uh, hoe heet dat? Emiel Ratenband heeft ook nog een keer meegedaan. Ik geloof in zijn Ja, ja, ja. Of uh, bij een of andere hops uh, was het... Of bij een of andere opraapsel van een partij dat hij daar uh, is ingestapt toen. Iets van uh, het oude Leefbaar Nederland of zo. Maar er werd toen niks. Uh, nou, Johan Peter v de Vries heeft ook wel een keer in partijen partij gelopen rechten. Ja, uh, en uh, leef. Uh, heet dat? Uh, Johan Flemmings. Zo'n carnavals uh, iemand die dan, wat was het, minister van feest willen aanslagen mm. stellen. Tot SOPN. Uh, zeg maar, uh, de partij die in UFO's gelooft. Ja, uh, uh, tegen partijen. Ja. Yeah. Spirit, dat had je ook nog, hè? Mensen Spirit. Mensen Spirit, ja. Ja, <laughs> maar, ja, ja, maar daar. Uh, Jezus leeft. Jezus leeft. Ja, natuurlijk, Jezus leeft. Maar. <laughs> ah, ja, die kan ook gewoon tot een eeuwigheid reclames doen voor Tampesta uh, met zijn gebied. Ja. <laughs> <'n> big ik smijl? <laughs> ja. Uh, ja, maar dat, uh, zelfs die uh, weten dan blijkbaar overal volgens uh, steuningsverklaringen uh, te regelen. Maar uh, uh, dat is geen reflectie op, hè, op het stelsel. Dat was Loesje een beetje wel. Oké. Okay. Ja. dat dus zoek maar op. is... Ja. Uh, ja, in wezen is het wel jammer dat ze het niet meer doen. Volgens mij toen Loesje ermee ophield, zijn al die andere mensen ook uh, zichzelf veel uh, serieuzer gaan nemen. <laughs> oh, uh, het gaat al echt om dingen en zo. Uh, uh, ja. Nee, goed, dan wil uh, ik het hierbij laten. He? Toen die uh, meedeed. Ja. Nou, die hebben nooit echt meegedaan. Dat was gewoon een het uh, bij van, wij keken op de week. De B? Ja, dat weet ik. Dat weet ik heel ja. goed. Maar het uh, was toch zo dat de Tweede Kamer destijds uh, er wel heel erg zenuwachtig voor werd. omdat ze het mee zouden gaan doen. En virtueel gesproken ja. hadden ze al een paar zetels. Ja, ja klopt, klopt, klopt. Als ze mee hadden gedaan, dan hadden ze zeker. Uh, ja, ja, zeker gedaan. Het was, tijd, de, ja. het was de, L, de LPF van zijn tijd, zeg maar. <laughs> dat was dat professor Akkermans. De... Frans Timmermans van deze tijd is. Zijn naam is gemunt. Ja. Naam nou, uh, circuleren, zoals dat heet. De naam is in de mond genomen. Ja. Ja, dat zijn echt. Dat zijn volgens mij voornamelijk CDA's die ja. zo praten, zeg maar. Ja. Van, uh, die het hebben over de wandelgangen en dat soort dingen. Dan Peter de stam van het volk. Ja. Nee, maar goed, we zijn al een beetje aan het einde van het programma gekomen. Het is al best wel laat. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het deelnemen, en uiteraard de luisteraars danken voor het luisteren, en uiteraard en volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel vrije week toe en ik zou zeggen to the Dat was hem. Ja, hartstikke idee.